Eerst nog grijs en nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vanavond kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het nw journaal Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel op de snelheidscontroles op de A6 Jouren-Muiden tussen knooppunt Jouren en Emmeloord. En op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort. En Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met en nu Tobak leeft. Dit is Tobak leeft op de radio. Sk man, looking like a queen. I said we stepping. De Nederlandse band The Hype. En don't give up on me. Het is een vrolijk plaatje Well, it is wonderful. Ja, precies. We roepen dat het geweldig is. Barack Obama heeft alweer aangekondigd dat er een hoop geld, miljoenen, worden geïnvesteerd ja, in de maatschappij. Aan oh. belastingverlagen voor mensen die aan het werk gaan. Geld genoeg, joh. We drukken er gewoon wat bij. Ja. Nou, ik hou me hard vast, gewoon met dat, uh, die Amerika. Maar goed, we hebben eerst nog te maken. Morgen natuurlijk, want morgen, 11 september. Ja. Er zijn wel leuke dingen te doen op 11 september. Ja, maar ik vind het ook een beetje eenklinken, want dan krijg je van die liedjes op Maagres met Sint, uh, Sint Maart, hè? Ja. 11 november is de dag. Ja. Ja, ik hoop nog niet dat, het, uh, dat die terroristen al dit liedje beginnen, maar dan van 11 september is de dag... Dat mijn lichtje branden mag. Oh, ja. Dat moet je toch niet hebben? Ja. Dat, uh... Wacht, zo gezegd, geen bommetje! Nee, precies. Ja. precies. Nee, maar het, is ja. inderdaad, het is ook wel makkelijk om hier grappen over te maken. Maar ja, het zal toch maar gebeuren. Het zou natuurlijk wel heel erg... Uh... Ja, Het zal wel bizar zijn, zijn dat, ze het gewoon, dat ze het nog voor elkaar krijgen op 11 september. ook. Ja. Dat er weer zo'n idioot komt. Er is niks aan de hand. Er is oh? geen bom oh? of zo. Laat me zitten. Oh. Oh. Oh. oh, dat is die gekke die bij uh, koningin uh, Beterik zo op bezoek kwam. Ja, dan nou, zal ik gewoon maar even een leuk berichtje voorlezen. Doe voor maar even een leuk berichtje. <coughs> De, in Zweden in Göteborg, is een brandweer en politie die zijn eraan te pas moeten komen om een dier te bevrijden. En het was een dronken vrouwtjeseland ja? die verstrikt was geraakt in een boom. Vind je niet geweldig? <lacht> het was ja, de, de heer Per Johansson die had het dier gevonden en die stond dronken verstrikt in een appelboom in de tuin van zijn buren. En samen met de hulpdiensten wist hij die het dier te bev bevrijden. Maar het schijnt dus dat uh, elanden wel vaker in het najaar nou dronken worden. Want zo doen zich dan bovenmatig te goed aan al die rottende appels die van de boom zijn gevallen. Okay. door het hele fermentatieproces bevatten de rottende vruchten alcohol. Oh, ze ja? staan ze echt van lol, lol, staan echte en ze, zijn gewoon, ze weten gewoon niet meer wat ze aan het doen zijn. En zo. Ik heb ooit wel eens van die opnames gezien. ook van, uh, Uit de natuur. Zo, echt met zo'n natuurfilm. Met die uh, speciale Engelsman die dan commentaar had. En er waren olifanten en apen en alles. En die aten ook allemaal van die uh, oh, ja. rottende vruchten. En die was zo grappig die film. Dan zag je ze echt zo. Ja, dat is heel erg leuk. is er uh, Zo'n programma dat gaat dan over de hele wereld. En het gaat ook over alcoholgebruik. En we denken in Nederland dat coma zuipen. Dat, dat het echt, echt extreem is, maar dan zie je dus ook uh, ja, landen Af afghanistan of uh, Irak of zo, hoe ze daar met alcohol omgaan en Rusland natuurlijk, wa ja. waardoor, waar ze accu's compleet in de grote pannen gooien met, met, met, met alcohol en weet ik van, maar dat laten ze allemaal een tijdje staan en het hé, hey, dus is best lekker dat spul laten we daar wat van brouwen, maar dat hadden ze ook een, een, een, een item, het ging over een bepaald land waar ze ook uh, paarden en ezels drank gaven, en dan gingen ze op die paarden en ezels gingen ze rijden, en dat ging natuurlijk niet echt goed. Ja, dat was echt een soort toeristische attractie. Ja. Je zou denken, dat was toch redelijk uh, dieronvriendelijk maar ook mensonvriendelijk. Dronken draven. Ja, dit echt, die hadden echt zoiets van uh, uh, lam la, nou lol gaan maken. Nou, ja, ja, dat echt is echt bizar ook. Bizar dat is, ja, dat zou ik best wel willen zien, zo'n race. Ja. Dat lijkt me wel heel erg grappig. Hey, maar dan ja. komt de dierenbescherming er weer aan, dat mag niet. Nee, precies. Wat je zelf moet. een paard je... heeft hoofdpijn de volgende dag. Ja, nou, dat, is, ja dat kan allemaal, dat allemaal niet. Dat kan daar. allemaal niet, natuurlijk. Dat is gewoon dierenmishandeling. Nou, straks nog gewoon nieuws over onder andere de Polen. Ja, ik weet niet, ga je vandaag. Wat van is er uit... met de Polen aan de hand? Ja, dan zien we die Polen. Die, die worden een beetje uitge uitgekost eigenlijk in Nederland. We staan er een beetje klaar mee met die. Uh, Echt waar? Zijn, dus als je nog een klusje hebt. Ja, zijn alle klussen af of zo? Ja. Alle klussen zijn gedaan en dan komen ze weer naar huis. Dus ik bedoel, ik weet niet wat er allemaal nog moet gebeuren. Ja. Je, zet ze nog even in. Voordat je weet, zijn ze, worden ze het land uitgezet. Oh, Want, geloof ik geloof ook iets van 80% van de Nederlanders is er wel over eens dat de Polen toch wel heel veel problemen veroorzaken. Ja, meer. Het een, is een, een thuisland, missen ze. Dus ja, als ze s'avonds alleen zijn en uitgeklust, ja, dan, ja. Uh, ja, dan, dan missen ze gewoon thuis. En dan moeder ze... de vrouw en ja. Oh. Och, weet je wat, zal ik, uh, zal ik thee zetten? Of dan nee? doe we maar weer wodka nemen. Doe maar weer wodka natuurlijk. En dat, ja, ja. Dat, dan krijg je, dan krijg je een hogere Of maken sfeer. ze het zelf? Nee, dat, nee, ze maken het niet zelf, dat niet Zo slim zijn ze nog wel, Ach, maar ze leven wel in krotjes En in echt achteraf Hokjes, dat je denkt van jeetje dat Ja, je maar, maar die verhuren wij zelf wel aan doen, hè Dus we werken er met z'n allen aan mee, gewoon Ja, we zijn slim, maar ik heb overigens geld aan verdienen Ja, ik heb nog een schuur Oh, oh ja precies, dan kunnen er in ieder geval twee slapen, zeker Nou, ja, jongens, schuiven we kunnen er drie bedden Kunnen er drie, nog... drie stapel bedden Kunnen er drie nog wel in, gewoon Nou, tweede geld van dit radioprogramma en daar hebben we weer het goede doel, zou je denken. Waar is hier de nooduitgang? En Westbroek met een geniële uitspraak gisteren in de wereld rijdt door. Adelaide uh, Wolfson, een beetje burgemeester van Utrecht, is de Gaddafi van Utrecht. Ja, dat kan je toch krijg niet. krijgt ja. hem niet wegbombarderen. Je kan hem gewoon niet wegbombarderen. Hij blijft maar zitten. Hoor je maar weer een excuus tegenaan. Welke plaat? Nou, We dachten gewoon work of art, the rain. Vandaag niet.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 No Was hard on all of us. gisteren. Was dat zwaar. Was een zware dag. Ja, het valt ook allemaal niet mee in het leven. Deze plaat wordt maandag gedraaid, denk ik dan. De vorige andere, enige plaatje op work of art. The Rain, die schijnt vandaag weg te blijven. Wordt een hele mooie dag. Ja, tot nu toe nog die of zo, toch? Ja, en dan wordt het wel... Dan, ja, dus, dan... uh, de, de, als we dus nog naar het Korelint en alles willen in Haarlem en het Joppe Festival. Pak even een moment. Ik een beetje op tijd gaan, denk ik, inderdaad. Ja. Precies, want voor nou je ja. het weet is het allemaal weer uh, voorbij. Oh, wacht. We hebben een belletje. Kijk. Wie zat? Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebabbel op de radio. Nu val ik eindelijk in slaap. Nou, het is ook wel leuk om te weten dat je nou, in Nou, fijn om te had. horen dan. Ja, nou, fijn weer. Daar zijn Goed. we echt fanatiek voor bezig. Ik heb De hele leuk... nacht bezig geweest dan? Ik heb een leuk bericht ah, vanuit Californië. Ja? Er was een, uh, een incident... Een bezoeker van het Amerikaanse Leek Tahoe had de schrik van zijn leven, want hij zag in zijn auto een zwarte beer zitten. Gefrustreerd en boos sloopte die het interieur van zijn Toyota Prius. En uh, de beer beschadigde de stoelen, nam een hap uit het stuur en beschadigde de versnellingsbak. En de familie McCarthy keek hulpeloos toe ja. Terwijl de auto gewoon langzaam de oprit afreed. Het ging over een beer Animals ja. Ja. Timothy conquered. ja, dat heb je nu de Timothy Precies. natuurlijk Ongelooflijk Uiteindelijk kwam de Prius kwam dus, uh, tot stilstand op de stoep van de buren En waarom de beer de auto in wilde, dat weet gewoon niemand Maar uh, in ieder geval moest de familie toch een alternatieve manier vinden om weer terug naar huis te gaan You. Dus ja, het is wel spannend. Want er lag ook helemaal geen eten in de auto. Normaal gesproken komen ze heel. Dat is een enorm scherpe neus, hè, beren? Ja. Yeah. Ze ruiken echt wel of jij zo vanochtend wel of niet gedoucht hebt. En of jij inderdaad je tanden wel geflost hebt. En zo. Dat ruiken ze allemaal. <lacht> ja, dan denken ze, hé, hey, er zit toch vlees tussen. Wel Dat wil vlees. ik hebben. Er zit toch vlees tussen, zie je <lacht> toch? <lacht> ja, dus ja. Het is, uh, het is uh, bizar. I love you. Ja, precies. I love you. Ja. Ja, ja. I love you. I'm sorry. Ja, precies. Zo, ja. Zo, zo moet je met beren omgaan. Even een tip te geven. Ja, tip dat wij, met... Mensen weten helemaal niet over wie je het nu hebt. Maar het is dus inderdaad die berenbekijker. Ja, beren ja. Een berenbekijker die, die, die... uiteindelijk uh, vermoord is door een beren. Ja, klopt. En de zien. lenskap zat er nog op. Want hij filmde. het was voor hem altijd een uitdaging om zo dicht mogelijk bij de beren te komen. Om hem te beschermen. Om de beer te beschermen. Tegen ja. wat? en tegen uiteindelijk Tegen de camera. Tegen de camera. Dat is paparazzi. Ja, dat nog was. Op <laughs> een gegeven moment in die film, die is al voor mij al drie weken geleden, was je op de televisie. Uh, weet je, dan uiteindelijk zegt hij dus van: Ik ga de beren beschermen tegen de paparazzi. Komen de paparazzi uiteindelijk in een boot en die gaan die beer dus bekogelen met stenen om afstand te houden. Wat doet hij? Hij blijft tussen de bomen zitten, want hij wil zichzelf niet weggeven. Dat betekent, nou kan je optreden? Nou ja. kan je gewoon eens even naar voren schijnen. Hé, Rotter, eens even op, laat mijn beren met rust. Nee hoor, dan blijft hij blijft lekker tussen de bomen. Ja, het is ja. moeilijk om dat te zien dan, hè? Ja, precies. Nou, nou, dat zoveel. valt er ook allemaal niet mee. Ik heb nog een berichtje over een hond. Ja? Jawel. Er is een hond, en die heet Harbor En zijn oren die zijn samen meer dan 60 centimeter lang. Dat samen, is wel heel hè? lang, hè? Ja. Samen. Dus reden om hem de Guinness World Records titel van 2012... Van 2012, hallo. We zitten nog in 2011. Voor de langste oren bij een levende hond toe te kennen. Ja. Die ja, het ook niet ja, hoor. Ja, maar dat is, is een hond hè. die ja, heeft niet over een olifant. Ja. Maar het is de achtjarige Black and Tan coonhound Het is een Amerikaans gefokt hondenras. En uh, ja, toen hij als een pupje was, streek, struikelde hij al steeds over zijn oortjes. En viel daardoor van de trap af. Ja, het record voor de langste oren staat echter nog toch altijd op naam van Tigger. En dat is een Amerikaanse bloedhond. Ja. Die overleed in 2009. En die had zijn ene oor was 34,2 centimeter lang. En Zo. zijn andere oor 34,9 en ik denk ook dat die 34,9, dat waarschijnlijk dan zijn linkeroor was. Want dan was het steeds van, hier jij! En ja. daardoor was zijn oor natuurlijk iets langer. Ja, en welke, er ook bij welk beest echt het langste oor heeft? Die heeft ja, echt... dat was Tigger. Tigger, ja, dat van zaten alle dus, beesten. Dat gehad. weet ik niet. Maar uh, koenhonds, die gebruiken, wist je dat? Hun oren om hun reukvermogen te ondersteunen. Dan van... Wat ruik je raar? Even mijn oor erbij? Ja, het is toch wel heel raar hoe je ruikt. Ja, nou, het, het is heel vreemd. Soms dan krijg je berichten. Ik, afgelopen week zat ik met iemand te praten. Die, haar dochter is namelijk blind. En ja. die zit op een speciale school. En uh, die sprak iemand uh, van diezelfde school. die ook blind was. En die was aan het fietsen geweest. Helemaal los, alleen. Helemaal los. Wat spannend. En hoe deed hij dat? Met de kliktechniek. Ja. Okay. De hele tijd klik. En hij kon gewoon fietsen. Hij kon alles gewoon omwijken. Ik denk van ja, we weten nog zo weinig hoe het allemaal werkt met die oren. Ja, maar dat je oren en, met, met iets doen bij je reukvermogen, Dat vind ik dan wel ja, vreemd. Dat is, ja, er zijn nog heel veel ik dingen. Hoor nog... je, ik hoor dat je een lekker luchtje op hebt. Het <laughs> ja. is heel vreemd. Nou ja, het grappige is, hij kon dus ook uh, uh, kleuren kon hij ook uh, uh, ruiken. Horen. Horen. Horen. Horen. Horen. Wat voor kleur is dit? Nou, Oeh. ik krijg roze door. Je hebt wel een hele felle kleur, hoor ik. Ja, ah. <laughs> dit is wel heel apart heel in de lucht. Dit is heel apart Toppleeft op de het met 10 uur en half straks wat nieuws uit de regio natuurlijk. Mijn eerst muziek hier op die zender. En wat voor muziek is dat? The Restless Kakaboda for the Farakaka. Madda... sorry, de kak, motherfucker. Ja, het staat fonetisch opgeschreven, dus ik zeg, ik zeg, karafallen, motherfucker. Zeg maar het is kak, uh, motherfucker. Uh, het is dyslectisch... Opgeschreven, het is fonetisch. Fonetisch, fonetisch opgeschreven. Fonetisch opgeschreven, ja. opgeschreven. En het heet Restless. En ik werd er ook wat onrustig van, natuurlijk logisch. En werd u ook onrustig? Ja. Ja, ik werd. zo speelt ze Die vind ik zo gezellig. Het is onze technicus ja. voor Hotel Hoogland. Die uh, Maak zich helemaal klaar voor de volgende uitzending. Maar we zijn nu nog zelf bezig, lekker. Uh, wat hebben we allemaal voor leuks? Er is uh, op 21 september aanstaande vanaf half twee... Wat is je doen, mag ik, wat, wat, wat, als ik oh, zelf aan het doen Hij is zelf nee, het klaarmaken. Nou, doe dat even uh, nou. anders. Wat Hoe Moet dat allemaal hier? Ja, met, uh, ja, je had er nog niet gedraaid, dit geluidje. Nee. Ja, dat wil je graag. Ja. Maar op 21 september aanstaande vanaf half twee vindt... Uh, uh, op de speelplaats van de Razende Monsters vindt de Mobiliteitsdag 2011 plaats... ...voor alle rolstoel- en scootmobielgebonden inwoners. Dus uh, zorg dat je erbij bent. Tevens is er morgen in het kader van, de, van het Kerkplein Concerten... ...is het optreden van vier laureaten van het Prinses Christina Concours 2011... En het is Wakani Shimi, piano, Diedelbisch, piano, Vincent van Amsterdam op de accordeon en Amarins Wiersma op vio. Wordt een spannend concert, begint om drie uur, entree, vijf euro. Oké, okay, nou. En, is jij ook nog wat? Ja, ik heb ook nog wat. Ja, ja. ja. Wat. Het bericht over vuur in een graziebox achter de Italiaanse restaurant Delizia. Aan de Raadhuisstraat in Heemstede uh, is vorige week woensdag een brand uitgebroken. Het vuur werd uh, omstreeks half twaalf, nou ja, s ochtends ontdekt. En uh, de brandweer was gealarmeerd. De, de brand in de box achter de winkel was moeilijk te blussen. Grote witte wolken trokken omhoog en kwamen aan de voorkant van het restaurant naar buiten. Vanwege de mogelijke ontruimingen hebben hulpdiensten groot. Groot uh, ingezet en om half één kon het brandmeester uh, worden gegeven. Het zijn is brandmeester? Snel. Ja, dus uh, ja. Okay. Is, uh, Komende maandag start Ieuw. voor de 14e keer de zwemvierdaagse in Zandvoort. O op 12 december uh, tot en met vrijdag, uh, dat is dan de 17 of zo. kunnen de Denhamers dus weer vijf dagen uh, baantjes trekken. De kaarten die zijn voor 7 euro te koop bij Bruna. Ja? En ook bij Ankie Missebeek en aan Martine Joustra. En voor de deelnemers van het de triatlon liggen de kaarten klaar bij de start. Klaar voor, en dan zeggen we klaar voor de start af. En meer info op en die als een cijfer punt, oh, dus, ja. nou, een Dat is een lekker sportief. Uh, ja. goed. Hey, ik heb hier nog een bericht. Politiemensen stelden vorige week donderdag aanvond na een melding dat er een. een in de Tolle staat een scootmobiel de hele weg nodig had om te rijden. De plekke bleek dat het 49-jarige Zandvoorte, Zandvoorter een scootmobiel uh, onder invloed was. Uh, en daar aan het heen en weer rijden was. En ook tegen auto's aan het botsen was. De dame heeft hier voor proces verbaal gekregen. Ja. We hebben het heeft over... wel iets lachwekkers alles weer. Hè? Een dronken iemand op een scootmobil. Ja, Dit waar. is al een triest gezicht. Dit is zo leuk als ze een dronken eenland gewoon. Hè? Ja, dit ja. is al een triest gezicht. En dan gaan ze ook nog aan de drank. Ja. De 18-jarige Tom Bauma uit Bentveld is het racetalent van 2011 geworden. In het RTV Noord-Holland programma Het Zandvoortjournaal. De havo leerling had voor aanvang van zijn deelname aan de verkiezing geen rijbewijs en nog nooit op een circuit gereden. En volgens de jury is hij een omdat hij hard rijdt, een goed inzicht heeft en goed luistert en snel leert. Oké, okay. dus dat is wel mooi. En dan had ik nog een heel klein berichtje, want ja. ik heb naar nou aanleiding daarvan de Yolanda keuze natuurlijk gedaan. Want er was uh, afgelopen zondag was er uh, uh, een, een concert in de krocht en het was uitverkocht en het was namelijk Rita Reis onze echte jazz legende en die heeft daar samen met het trio Johan Clement en gastdrummer solist John Engels hebben ze het feestje compleet gemaakt. Ging zij toch niet altijd met die ene pianist? Ja. Leeft hij nog? Nee, volgens mij is hij ook. Oh, oh, dat is wel zielig dan. Nou, het was in ieder geval een geweldige opening van het nieuwe jazzseizoen. en op 2 oktober komt de Amerikaanse tenor saxofonist Scott Hamilton naar het theater De Krocht het ja, is helaas geen 5 euro, het is wel iets duurder allemaal. Maar het was dus erg leuk en uh, met de knipoog naar John Engels, en dat was dan de gastdrummer, maakte ze nog wel een grapje over hun leven. Van de oude knakkers doen het toch goed. De oude knakkers mises. Ja. De oude knakkers doen het toch goed. En jij ook met je knakworstje? Kijk, knakker. Dat is, toch, dat is geen woord meer, hè? Nou, knakkers doen het nog goed. Nou, zeg. Dat ja. is wel erg. Nou, in ieder geval tijd voor die jalandenkeuze. Ja, ik heb een Jessie-nummer uitgezocht. Ja. Welke ga je doen? Want ik had of Nina Simone of die andere dame. Ik dacht... 7 uh, of 25. Ik dacht uh, Nina Simone. Oké. Okay. Ja. My baby just cares for me. Het is weer tijd voor een wilde gitaarplaats. Baby Oude meuk, maar toch wel weer leuk Mijn baby hier van Nina Simone ja. En we ja. kregen net een hele lieve luisteraar aan de lijn Onze ja. eigen Albert-Jan Vos Die vanmiddag ook weer van 2 tot 5 er is Maar inderdaad Haar echt van ons overleden dat was Pim Jacobs Nee, Pim, natuurlijk ja. Pim ja. Ja. Goedemorgen Ja, Zandvoort. Ja, We hebben weer niet opgelet gewoon, het was Pim ja, nou, ja, precies. Straks naar tien een goede Zandvoort, ook nog even reclame voor te maken. En de lijnen zijn alweer oké, okay bevonden. Ja. Ik had nog een nagekomen bericht, namelijk over de regio bericht Ik zie je net namelijk de provincies even terug uh, naar af. Om namelijk het geplande fietspad van de oase naar het reductie. Nee, de Recroduct. Re Heet het zo? Recroduct in Zandvoort. Dat, uh, dat uh, loopt namelijk over een grijs duin. En daar worden eigenlijk uh, korfslakjes. Dat zijn mooie diertjes. Ja, de naakslakjes. Van, na, ja, ja. van 1 à 2 mm groot. En die leven daar. En die kruipen dus ook over... Nou ja, die zullen er over het fietspad heen gaan kruipen. En die zijn beschermd. Dat denken ze. Weten ze niet zeker. Want sommige landen zijn er wel heel veel van. In andere landen weer niet. En in Nederland is het niet helemaal duidelijk. Dus nu gaat het hele fietspad door van die beestjes van 1 à 2 mm, Gaat waarschijnlijk niet door. Ja, het is toch erg... Nou ja, het is, uh, ik, we worden er een beetje moe van. Ja, maar ja alles cillatie. is beschermd. Alles is beschermd. Ja, nou ja. En, ja. En, en wat hebben wij allemaal? Nou ja, weet je. Ik word er eigenlijk gewoon een beetje uh, moe er, van. Zal er even een moment komen dat je denkt van... Ja, we kunnen ook al die luizen natuurlijk wel doodmaken op die, op die scholen. Maar ja, er zijn er niet zoveel meer van, van die luizen. Moeten ja. we dan gewoon niet... Ja, en dan zijn er een paar kinderen... die mogen dan de luizendragers zijn. Ja, want ze we moeten He? wel voortleven natuurlijk. Als krijg je daar natuurlijk ellende van. Ja, Het, is natuurlijk al... het verandert allemaal. Dus ja, gaan heel veel diersoorten gaan de dood. En uiteindelijk gaan de mensen ook dood. En dat zou natuurlijk een mooie bevrijding zijn. Maar daar moeten we... Ja, dat willen we niet, want we zijn zelf de mens. Maar het is ook zo ongelooflijk dat we dan zelf ook alles in kranten en boeken schrijven. Ik heb nog nooit een diersoort gehoord. Behalve wij dan. Ja? Die dan overal zegt van... Oh god, we zijn. Het Uitsterven, bedreigen we dreigen zo. En. Oh, en ik ben de laatste. Ja, er zijn er heel wat toch door ons doen, door ons toen doen, toch wel uitgestorven hier en daar. Ja, we doen ja. alles om onze eigen soorten zo lang mogelijk uh, op deze aarde te ja, laten het is wel op, een op, op, erg. lopen ja, jij, heb... jij had iets over Jan Kooijman. Ja, ja Jan Kooijman. Ja, de afgelopen week kwam je in het nieuws. Ja, de Cosmopolyman het... was het. Ja, Oké, okay. ja, het is zo'n hippe vogel. Samen ja. met uh, de drie andere mannen hadden ze hem geloof ik samengesteld. ik ben de naam vergeten maar mijn oog viel op Jan Korma. hij stond op de, de kletskat van Nederland of de nee nou, gewoon even ja, nieuw, ja, in de spits heeft hij volgens mij. in de spits mij. heeft hij dat klopt. maar hij, ik, vind, ik, hij, ik vind hem toch wel leuk eigenlijk. hij ziet er leuk uit maar ja, dan hoor. moet hij zijn bril afdoen, zijn haar een beetje wilt? netjes doen, met je wild doen en het spijkerjasje kom op nou. dat is leuk is zo uit, voor als je hè? jaar of 16 17 bent. want je, hoog je hebt die trendy en zijn hè die halen allemaal mensen met spijkerjasjes eruit. Ah, ah. Het is een heel Hollandse spijkerjas, maar het kan niet. Nee, het kan niet. Ik heb ook een leiding geweest. Ik heb een leiding gegeven, die is 45, 46, mijn leeftijd. Op oh, een spijkerjas. Ja, kom op Jan. Je bent zo'n hippe vogel met van die armbandjes om je arm. Leuk je. Op van die touwtjes. of zo? die touwtjes om je heet. Bah, man, Jan, ik snap best. Je, je bent een mooie man. Maar ga nou niet denken van, ik kan alles aantrekken. Je bent zo niet op Weet je wie het ook was? Jir Bakkem. Die je zat bakken. er ook bij. Oh, en, een, een... en nog eentje. En, uh, ik kan die derde kan ik niet plaatsen. Nou oké. Maar Jir Bakkem, ja, nou ja, oké. Okay, ja, die had een spijkerjas en die heeft hij er maar over Ja, Ja, inderdaad. Inderdaad, hoe zie je dat? Of, uh... Nee, ik heb, ik heb die foto nog een ja, beetje voor de geest. En dan nog twee andere, maar die vond ik helemaal niks. Nee. Maar ja, nou ja, weet je, het ja, zijn input. allemaal wel. Ja, het, het is, ik vind de... het zo goedkoop om er zelf dan helemaal niet uit te zien... en dan andere mensen af te branden. Want hij zit natuurlijk ook aan een van de Idols-programma's, zit hij. En hij, sinds hij kinderen heeft, die zich geloof ik nog, uh, nog scherper. En brandt hij nog meer mensen of zoiets. Nou, ik vind het, het is een aparte vogel. En die brillen ook. Ik, onze, ik ben een oude man op word ik, maar die brillen die momenteel hip zijn... Ontgaat maar helemaal. Die grote zwarte bril. Die hele ja, grote brillen, uh, uh, ja. die Body Holly brillen. Ja, het is, is weer helemaal in, ja. Ik heb ook zo van. Hoe zat het nou? Uh, die mensen die allemaal gelezen zijn, die hoeven toch helemaal geen bril meer? Nee, ga eens je, even op. Ga je nou gewoon eentje opzetten met het vensterglas erin? Kijk, dat ik, nu ook, uh, ik ben ook uh, mijn bril uh, kwijt, ja? uh, dus letterlijk. En uh, ik heb nu alleen een leesbrilletje. Nou, als het even niet hoeft. Dan nou, gooi ik hem af. Yo, dan ben ik gewoon wild. Ik gooi mijn haar los en mijn tadaa. Oeh. Here I am. Dames en heren. En het, ja, het, het is nog steeds vrij storend, natuurlijk. Mensen die toch al wat op leeftijd zijn. die dan een uh, spijkerbroek dragen. Are you talking wat, to me? Wat lager. Nee, ik heb niet tegen jou. Oh, okay, en dan zie je je onderbroek er. Onder vandaan komen. Ja, nee, boven. Uh, boven uh, oh, boven ja, Sorry. Anders komt hij uit je pijpjes onderaan. Ja, bij het je schoenen. Ook, dat, dat kan. Dat kan ik helemaal niet. Nee. <laughs> maar goed, dat komt ze ook uit de gevangeniswezen. En de gevangeniswezen, daar hadden ze geen riem. En nou aan ja, het later Ja, want anders die... hingen ze zich op. Dat was het gewoon. Ja, precies, daar hingen ze zichzelf op. En dan ah. komen ze uit de gevangenis vandaan. En dan als eerbetoon aan het feit dat ze nog in de gevangenis hebben gezeten. En dan mensen die nog in de gevangenis zitten, gingen ze die broek ook dragen in het, in het normale leven, in het openbare leven. Ja. En daardoor hebben heel veel mensen hier in Nederland of ongeveer zo'n ontzettend heftig gevangeniswezen hebben. hebben, zijn ze ook die broeken gaan dragen? De meeste van die jongelui weten niet eens waar het vandaan nou. komt, doen het gewoon na. Ik heb zoiets van, knip de broekspijpen van je, van je, van je lange broek, van je spijkerbroek, gewoon af, en is er gewoon een onderbroek. Dat loopt veel makkelijker. Oh, en dan ja. zie je ook in keer je hele onderbroek, want nu zie ik hem maar voor de helft. En het is best leuk om je hele onderbroek te laten zien. Maar, had jij trouwens nog in uh, bij die kraai, nee, dat is, dat is iedere avond, hè? Die, die twee, Brink en ja, Knevel in Van de Ook gezien over die man die in Mexico of zo iets van echt maanden, een half jaar, jaar in de gevangenis had gezeten. Terwijl hij zelf niks gedaan had, met de corrupte politie en al die dingen meer. Nee, dat is... Oh, nou, daar gaan we het zo direct nog wel even over hebben. Maar dat voor jou ook wel een fantastisch verhaal, denk ik. Lijkt me wel. Weer eerst B.D.I. Liam Gallagher, Millionaire. Yes, to figure as a 40 minute ride You drive it and I'll spend it Looking out my window The Sweet Salvador, the shadows painted And the light are soft. The way I see it now so clear Like diamonds on the relaxant voor als ze naar buiten kijken Het is nou niet echt dat je denkt van wauw wat een zon, maar het is beter dan de afgelopen dagen. En wat uh, Jolande al zei uh, uh, gisteravond was het zo lekker warm. Oh het was echt uh, heerlijk. Een voel, dat je denkt van ja, oh Begint man. nu ook lekker te worden. Ik denk toch echt dat ik vanmiddag eventjes het uh, koren en inderdaad het Jopenfestival even zo. Ja? Heb je allerlei een markjes en dat soort dingen bij die ene kerk daar vlak bij de Schouwburg. Hartstikke leuk. Nou krijgen we wel uh, zin uh, in. Ja, oh, ik denk het is begonnen! Ja, nou hoe, je, hoe vind je dit? Er is een Nederlander dus geweest. Hij heet dus Free Bronkhorst. Nou, hij is eindelijk Free, die meneer Bronkhorst. Wat een grap Want hij, uh, ja, apart hè? Ja. Maar hij uh, heeft dus in oktober 2009 geraakt. Hij betrokken bij een opstootje met twee Mexicaanse jongens in Cancún. Hij sloeg even in een gebroken neus. Het slachtoffer bleek een broer te zijn van een invloedrijke politicus. En daarmee begon de ellende. En die politicus wenden gewoon echt zijn macht aan om hem kost wat kost achter de tralies te krijgen. Zo. Ja, en in de aanloop naar de rechtszaak werden zijn moeder en zijn advocaat ontvoerd. En bij mij het bewijsmateriaal werd achtergehouden. En na veertien maanden echt in een zeer onguur gevangenis werd hij Bronkhorst schuldig bevonden. Maar de straf kon worden afgekocht. Ja, en in december vorig jaar kon hij dus de gevangenis verlaten. Maar hij mocht het land nog niet uit, want de tegenpartij had hoger beroep aangekondigd. En pas uh, enige weken geleden is hij dus pas uh, in Nederland aangekomen. En hij, uh, uh, hij is woensdag. Die staat woensdag, maar ik weet niet of het uh, echt afgelopen woensdag was. Maar ik denk gewoon begin augustus. En hij was dus bij uh, Knevel van de Brink. En daar vertelde hij het hele verhaal. Maar het is echt zo heftig. En het bleek dus dat er gewoon camera's waren. Ja. En die hebben het dus gewoon. Uh, hij heeft het ook laten zien dus, uh, bij Knevel van de Brink. Wat er dus precies gebeurde. Ik zag gewoon, hij werd aangevallen. Nou, en zo toen dadelijk als wat? Ja, en na de hand werd hij weer. Uh, Aangevallen en toen heeft hij dus uh, op zich op een gegeven moment verdedigd. En toen is er dus iemand dan. Uh... Uh, gevallen. En toen zeiden ze dus na de hand van ja, hij is in coma en dit en Maar die man die bleek alleen maar gebroken neus te hebben. Maar hij was echt gewoon absoluut niet begonnen. Het klinkt, dus als het is toch, een het klinkt of het in Libië is, maar het was gewoon ja. in Amerika. Nee, het was in, uh, in Mexico. Oh, in Mexico. oh ja, Mexico. Oh, maar ik ja. denk van je maar, uh, daar moet je dus inderdaad uh, niet zijn. Nee. Want die gasten wilden misschien die, hun uh, gewoon bestelen of wat dan ook. Maar ze zijn echt getrapt en geslagen en zo. En dan, dan zit jij daar gewoon zo, veel, zo lang in zo'n ongure gevangenis. Maar maar drie in, uh, in, een, in een cel. Horen, maar het zijn er wel tien of zo, weet je wel. En dan maar hopen dat je ergens zittend kan slapen en zo. Oef. Ja, dat, ik vond het heel heftig om dat ja, te dat zien. Ja, zo, zo klinkt het wel in ieder geval. Ja. Nou, ik hoorde ook dat het meteen een laatste aflevering was, Matthijs, of uh, dingen zijn... Uh, Matthijs van Nieuwkerk? Nee, nee, afgelopen week, ja, Matthijs van Nieuwkerk. Nu is het over begin. Hij kwam natuurlijk ook de persconferentie. In het begin van deze week kwam er een uh, fotootje hey. op internet. Is dit de nieuwe look van Matthijs van Nieuwwerk? Grijze haar, of was het nou blond? Nee, het was blond haar. Oh, hij heeft koepselaai een... of zo. Koepselaai, ik weet niet. Ja, nee, je denkt toch niet dat ik dat zo heb laten verven, zei hij gisteren nog tegen Marie. Wat heb jij gedaan, Marie? Marie van Huybrechts, weet je, ja. Dan gaan ze elkaar zo'n zo quasi-interessant interviewen... aan het begin van zo'n programma. Het is echt zo tenenkrommend is dat. Maar goed, nee, het is door de zon gekomen. En hij had tijdens de persconferentie... van het nieuwe seizoen van de vader... had hij zich niet geschoren. Hij ja. kwam over als je dacht van... Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin Marie. Maar het is wel leuk. Ik zie toevallig... Ik heb dus even gedaan... Uh, look, bij Thuis van Nieuwkerk. En dan zie je echt... Mijn advies die je dat maakt je 16 jaar ouder. En ook van... Uh, ook van iemand die heet Chocoladefly, zegt zwerverzoekt man. <laughs> is hij homo dan? En ook van, wat een homofiel sjaaltje. Nou, uh, dat vond ik ook. Waartje prima, maar als je die sjaal aanhoudt, gaat er een flatscreen door het raam. Ik denk, nou, ja, ja, ja, ja. Ja, hij kwam echt over. Of hij echt... Nou, nou, ja, hij was hij... vroeger toch wel de, de guy next door, dat je denkt, van nou, vertrouwenswekkend en leuk en dit en dat. Maar is hij gay eigenlijk dan? Nee, hij is niet gay. Maar ja. ik vind dat hij wel wat decadent aan het worden is. Ik vind deze foto wel eng hoor. Maar het is een enge foto. En het, het, ook bij, bij een persconferentie over het nieuwe seizoen van de varen. dan denk je jezelf: jongens, we gaan spetteren. Maar nee hoor, met deze van Nieuwkerk. Nee hoor, straks gaat die baard eraf en dan gaan we er allemaal weer tegenaan. En zo vlat, zo mat. En de eerste uitzending, ik heb het zitten kijken. Ik denk van, Matthijs, dit wordt het laatste seizoen. Had het is gewoon ik... veel te lang vakantie gehad. Lang... Gewoon twee weken, dat is genoeg. Heb... Houd je scherp. Heb je vrijwilligerswerk gedaan of zo? Heb je in een oh. geholpen of geholpen? Wat heb je gedaan al die maanden? Oké. Okay. Al... Ben je uitgerust gewoon? Nou ja, goed. Ja, maar ik, ik, viel ik wil allemaal dus... mee uiteindelijk maar. Ja, ik, ik denk ook, misschien wil je een beetje meedoen met die uh, Jeroen Pauw. Want die begint maandag weer. Dat hij denkt van nou, dan heb ik vast een scoop. Oh, okay. en ik ben nu ook blond En uh, Jeroen, uh, eat your hard out Nou, ah. ik, uh, afgelopen week vond, Hij werd wel weer steeds beter hoor Matthijs, ik vind je wel een goede peer, goed? Maar uh, zorg even dat je er knap uitziet Gewoon oh, seksueel je wordt Ja, je wordt betaald door ons belastinggeld uh, dat, is, dat is niet misselijk En je was van jezelf ook overtuigd dat het programma wel kan blijven Ik heb er niks over gehoord, het kan gewoon blijven Daar moet je allemaal een beetje kaart beetje, beetje mee omgaan Ja Ja, vind ik wel nou, 10 voor 10 is er nog uh, muziek, dames en heren? Ja, heb je nog een leuke? Zal er nog een uh, moppie muziek Een muziek? Ja, dat heb ik wel. Ik heb uh, een nieuwe, uh, nou niet ontdekt, want er uh, zijn meer mensen die het al draaien, maar ik vind het wel leuk. Emilia Santé, heet ze? Santé? Santé? Santé? Oh, nou, dat, eigenlijk kan je me wel wakker maken, maar ik moet er niet te veel van eten. Dan krijg ik, ik spiertrekkingen. Uh, uh, Heaven is haar nieuwe single. Ik weet het. Het lijkt, ja ik weet het. Maar zet het even van je af en luister gewoon even deze plaat. Emilie Santé. Hebben. Zit erin Frans. Oh is dit mooi dit hè? Ja het is simpelheid Top ik weet het Ik heb er al wel een beetje zwak voor Heaven Van Emily Sané En dat heet uh, Ja Heaven Toepassen het plaatje Misschien morgen Morgen wordt natuurlijk uh, de monument op uh, Ground Zero. Waar we met z'n allen van af moeten horen. Gisteren op, uh, op nieuws of zo. dat Ground Zero is eigenlijk oorlogsgebied. En dat, dat moeten we vanaf die term ook. Ook dat 9-11. Heel veel mensen vinden het toch wel verwarrend. Ook kinderen die er naar kijken. Die, dus 9-11 op school geluid. Dat is 9 september. Uh, nee, 9 november. Toch? Nou, dat wordt allemaal erg verwarrend. Maar goed, morgen dus wordt het uh, monument onthuld. Vandaag op de kletskant van Nederland. Een, uh, een, uh, een bericht daarvan. Wordt ook uh, flink uh, uh, hoe nu minuut ook weer uh, beveiligd. Uh, het is een uh, fontein. En daaromheen uh, zijn alle namen gegraveerd in die, die rand. Het ziet er heel mooi en heel strak uit. En ik hoop dat het allemaal goed gaat uh, verlopen. Dat daar geen gekkigheid uh, tevoorschijn komt. We even echt leuke berichten. Dat je denkt, Ey, grappig dit gewoon. En daar hebben ze best wel veel aandacht aan besteed. In de kletskat van Nederland namelijk. Jawel. Er gebeurde in Herenbroek twee meubelmakers. Echt. Pak man nog, die, die, die heb je tegenwoordig niet zo vaak, maar die moet je echt op handen dragen. Die waren zagen. Maar een hele grote tafel op maken. En pak die grote bomen even. En dan zagen en een timmeren. Ja, leuk al die geluiden zo erbij. Nou, stop maar even. En een gegeven moment eh, liep de zaag vast op een toch wel een flinke boom. Ik denk, nou, kan dat nou, een prikkeldraadje of zo? Een spijker nog of zo? Nee, nou, ik dacht, nee. Een gegeven moment gingen ze een kijken wat het was, bleek dat er kogels in de boom zaten. Kogels. Ik, Jolanda geeft me nu... Uh... Ik, geef, ik geef een regieaanwijzing. Volgens mij heb je het net ook al hierover gehad. Nee, maar niet op de radio hoor. Jawel. Wel op de radio? Ja, zeker weten. Nee, volgens mij niet. Nee, nee. Nou, in ieder geval, uh, uiteindelijk uh, het, hebben ze die bomen uh, bekeken. En blijkbaar uh, zijn de kogels uit de Eerste Wereldoorlog. Echt waar? Zo, dat zijn de, de, de oude kogels. Ze denken dus dat die ergens in de frontlinie hebben gestaan. Of langs de snelweg zou ik denken dan. Apart? Langs de snelweg. Ja, er zijn nog steeds geen kogels gevonden namelijk bij de, de snelwegschutter, weet je wat? Nee. Nee, nog steeds geen kogels gevonden. Bij heel veel ramen zijn er gesneuveld, op verschillende snelwegen in Nederland. Ja, het is toch wel raar, want als we er zo'n... Of zijn misschien toch stenen of zo dat iemand gooit. Ja. Dat iemand een steentje afvuurt met een kogel. Uh, in plaats van een kogel zo'n steentje met de vorm van een kogel en die gewoon afschuurt. Nou, dan is niemand die het uh, verder ziet. Nee. Hey. Maar ja, er zit al hier geen kruid in, dan lukt dat dan wel. Die insteek, of met uh, misschien met. Uh, noem je dat? Met hagel. Ja. wel, met echte hagel, ijsklontjes. Oh, ja, dat die, is die ook. Dus die ontdooien. Dus dat zie je helemaal niet. Ja, het maar dat vind. doet me inderdaad aan. hè hey, had ja, toen vroeger toch die uh, Amazing Stories. Ja? Dat je toen uh, een moord had. En dat uh, een man, die was dus gewoon neergeslagen met zo'n grote lamsbout. Ja? Bam! Ja, ja ik bedoel, als het uh, twee kilo is. En toen heeft uh, die vrouw had daarna die lamsbout in de oven gedaan. Dan ging ze boodschap doen, dan kwam ze weer thuis. En toen was de politie, oh, mijn man is neergeslagen. En ondertussen had de politie had mee met die lams van heerlijk oh, hebben ze met z'n allen het land. Het is een zo uh, moordwapen. Zo'n zo klassieker, dat je denkt. Van, oh, die, die komt nog uit Alvers Hitchcock, weet je wel, dat kan gewoon niet anders. Ja, het was die andere. Dat was die, die andere die ook uh, de grote vriendelijke reus heeft geschreven en zo. Die heel, heel bekende schrijver ook. Okay. De GVR. Roald Daal. Ronald Daal, Oh, die ja. had echt van hele mooie verhalen de, de, tell, de telltale stories. Die had echt van die hele aparte verhalen. Dus. Ronald Daal. Hebben we nog uh, andere berichten? Ja, ik heb nog wel gewoon dierenberichten. Ik kom er niet door. Ik, ik mag maar niks vertellen over dieren. Ik vind het zo leuk. Nou, vertel. Er is uh, een uh, Italiaanse zwemmer, Filippo Magnini. Die, die is dus echt de kampioen op de 100 meter vrije vlag, slag. En donderdag werd hij dus gewoon verslagen door dolfijnen. Oké. Okay. Dus ze hebben we gewoon mooi even hun staart laten zien van wij zijn lekker sneller. Toch wijnen, dat is wel bijzonder ja, Dat is dat parket, apart, ja. hè? Ja, dat zou je niet verwachten natuurlijk. Nou, toevallig is al zo vredeliefend en zo. Maar ja, het is ja. niet anders. Ach nee. Ach nee. Oh, het is tijd. Het is alweer tijd. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Wilco stapt in zijn auto. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week.